De regeringsleiders van de Eurolanden lijken een akkoord te hebben bereikt over de schuldencrisis in Griekenland. De Belgische premier Michel twitterde alleen akkoord. En de woordvoerder van de regering van Cyprus twittert dat er een akkoord lijkt te liggen. Over de inhoud is nog niets bekend. De regeringsleiders hebben de hele nacht onderhandeld. Het pakket maatregelen dat Europa wil opleggen aan Griekenland wordt door velen snoeihard genoemd. Er worden veel toezeggingen verwacht die ook nog eens binnen een paar dagen geregeld moeten zijn.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zom, Zee. Zandvoort een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu. ZFM. De Hansen van Zandvoort. Zandvoort op zaterdag. mijn gevoel al een beetje te pakken, Albert Ja, ik zit, ik zit, al, ik zit nu al in te smeren. Ja, ja, nee, dat zie ik, dat zie ik. En dat voor de webcam van ZFM. Zitten we daar op te wachten? Nee. <laughs> www.zfm-live.nl Het is uh, even naar drie uur. Welkom terug bij Solfoot op Zaterdag. Het tweede uur met daarin onder meer de volgende onderwerpen. Uiteraard, luisteraars, zoals u van ons gewend bent... rond de klok van half vier de evenementenagenda. En we hebben weer een uitgebreide evenementenagenda... Want er is van alles te doen uh, in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Uh, kwart over drie, dan uh, is het tijd voor de Tour de France. Hij is inmiddels uh, in de house, kan ik wel zeggen. In de house. Henny, welkom alvast. Uh, we gaan om uh, kwart over drie gaan we eens even een uh, terugblik uh, houden over de eerste week van uh, de Tour de France. En de, er is natuurlijk al een heleboel gebeurd die, die afgelopen week. En we gaan even vooruitkijken naar de komende week. Maar daarover meer rond de klok van kwart over drie met onze collega Henny Rukert. Uh, Na de volgende plaat gaan we eens even gelijk schakelen weer naar het circuitpark Zandvoort. Ja, he? Want daar wordt momenteel gekwalificeerd door de DTM voor de race... die vanavond om zes uur van start gaat. En live te volgen is via de Duitse televisie, de ARD, om vijf of zes. Zandvoort promotie op en top natuurlijk. Maar goed, we gaan kijken of Willem boven het geweld van deze motoren uit kan komen... en ons even een, een, een, inblik, een blik gunnen. Tijdens deze kwalificatie voor de race van vanavond om zes uur. Uh, dan hebben we natuurlijk uh, Zandvoorts nieuws in het kort. En natuurlijk heel veel zomerse muziek dit tweede uur. Ja, wat 4 je, is er... Een hele zomer lang! Darling, darling. I'll turn the lights back on now. Watching, watching. As the credits all roll down. Crying, crying. You know we're playing to a full house.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 Wat een geweldige show is dit, hè? Je er, kijk al, en stop de show. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, we kunnen hem alweer niet helemaal afdraaien... want we schakelen snel over naar het circuitpark, zo voort. Daar is Willem van deze voor ons aanwezig... bij de kwalificatie van de eerste DTM-race... die vanmiddag om 6 uur verreden gaat worden op het circuit, Willem. Ja, dat klopt, helemaal. Ja, maar beide zijn aanbeland... in het beslissende deel van de kwalificatie... zojuist als iedereen... We hebben nu nog een kleine drie minuten te gaan. En iedereen is nog een keer met Fris Rucker uh, de baan opgegaan om te kijken of die hij zijn tijd kan uh, verbeteren. Tot nu toe uh, snel is uh, toch wel uh, verrassend. Kerry uh, Peffert uh, in de Mercedes. Kerry Peffert uh, drie maal al gewonnen op Zandvoort uh, met d 3 dus misschien wel onderweg naar nou, zuid de succes. Op tweede plaats eh, vinden we terug uh, Da Costa, of uh, Mortara inmiddels op een, uh, in een Audi. En op de derde plaats is het uh, Da Costa in een RMA. Net hebben we een uh, opmerkelijke uh, gele vlag. Die ik nog niet eerder op mee heb gemaakt. Waren namelijk een Bermbrandje? En dan uh, in het stuk tussen Tarzan en uh, Gelag, uh, ja, boeken we ineens een vuurtje in het gras. Uh, er ook natuurlijk. De auto's springen nog wel eens wat vonken vanaf. Uh, en de remschijven zijn uh, gloeiend heet. Misschien uh, even het gras wel raakt met zo'n gloeiend hete remschijf. En dan uh, hadden we een klein vuurtje. Oké, okay, ja. Ook geblust. Ik dacht een uh, Duitse die een barbecue aangestoken had, uh, Willem. Ja, even een braadworstje erop. Lekker. Nee, maar ook niemand die een peuk uit de auto gegooid heeft. <laughs> oh, de, de oorzaak was uh, in het vonken uh, uh, die af en toe van die auto's uh, afspringen. Hoeveel auto's telt de startgrid? De DDM, hoeveel auto's dat zijn? Nou, dat zou jij toch moeten weten, Albert Just. Ja, weet ik ook. Er zijn er 22 over, Just. Hey, dan heb je het go heb je goed opgelet. Ja. <laughs> ja. Nee, maar goed, net wat we gezegd, zeg, we zijn in alle beslissende fase En dat zou mooi zijn wanneer Kerry Peppert die vol voorlopig dan alvast die die in handen heeft kan vasthouden. Oké, okay. Maar iedereen is eigenlijk min of meer bezig vanuit nou, zijn laatste snelle ronde. Ja, en dat kan een heleboel in gebeuren natuurlijk. Oké, okay, maar daarover later meer. Maar het was er toch een duidelijk een Audi-circuit, En uh, sinds BMW uh, nu uh, meedoet, uh, trekt BMW aan het langste eind. Ja, en inmiddels is er wel wat gewijzigd in de stand. Uh, het is uh, farfoos in de BMW uh, die de snelste tijd heeft staan nu. En op de tweede plaats uh, Wietman, uh, de kampioen van de afgelopen jaren. En op de derde plaats ook al een uh, BMW van Da Costa. Oké, okay, we komen een kwart voor vier bij je terug... en dan kun je in alle rust de eindklassering eind voor de qualifying... van de race van zes uur aan ons doorgeven. Gaan we doen. Oké, okay, tot dan. Dankjewel, je wel, Willem vanaf het circuitpark Zandvoort. En zo dadelijk gaan we van deze vier wielen naar de twee wielen. Dan hebben we het natuurlijk over de Tour de France... met de radio Tour de France hier in Zandvoort. Maar eerst deze van Michael Jackson. Uit de begintijd van deze Michael Jackson. Afkomstig van zijn CD Of the Wall, hoorde je het gelijknamige nummer. En het is het nu tijd voor Radio Tour de Vrolt. <laughs> Als ik het nou goed, goed ja, uitspreek. Ik rekenen hem goed. Ik de deed in ieder geval van mijn best hoor, of niet? Ja, nee, oké. Okay. Die schreeuwt je uit lachen aan de overkant. <laughs> Henny, welkom. Dankjewel Albert-Jan. <laughs> uh, uh, ja, meestal, uh, we hebben nu een week achter de rug. en uh, ja, Dan moet het langzaam op stoom komen, maar we hebben een turbulente week al achter de rug. Dat kun je wel zeggen, maar zullen we even de actualiteit doen? Ga je gang. De etap van vandaag gaat door het land van Bernardino. Dus het gebied waar hij op heuveltjes achter vrachtwagens aan reed. En ze probeerden in te halen en voorbij te gaan. En zo werd hij zo'n grote renner. Het is de rit naar de muur van, van Bretagne. Nog 90 kilometer te gaan. Er is een klein kopgroepje waarbij Chavanel zit. Die hebben 2 minuten en 12 seconden voorsprong. Maar die zullen dat niet houden. Want in het begin van de tour met groepen van 9... die allemaal op, slop, op kop kunnen sleuren... blijven die kopgroepjes niet weg. Dat gebeurt pas aan het eind van de tour. We hebben trouwens in Engeland de proef genomen om met ploegen van zeven te gaan rijden. En dan krijg je een veel opener karakter van een koers. En dan is het niet te bepalen, maar dan kunnen ze het niet allemaal controleren. Dus dat is wel belangrijk. Vandaag dus naar die muur, de muur van Bretagne. Ik heb twee kanshebbers, Sagan en Contador. Want de laatste twee kilometer gaan ze met 6,9% gemiddeld omhoog. En er zijn zelfs stukken van meer dan 10%. Nou, dat is bijna niet te doen natuurlijk. Sagan trouwens is al vijf keer in de top drie geëindigd deze begin van de tour. En die Tour is vandaag met één man minder. Luca Paolini heeft uh, cocaïne gebruikt. Wat hij daar hemelsnaar mee moet doen in de ronde van Frankrijk, weet ik niet. Heeft geen enkele zin, maar hij is er wel uit. Maar hij is wel in shock. Hij hij is hadden, in, ja, hij zal in verwacht. shock zijn. Nee, hij had het niet gevonden. Nee, natuurlijk niet. Maar dat, het blijft heel lang in je bloed zitten. Hè. Dus het kan makkelijk dat hij twee weken voor de Tour coke gebruikt heeft. En dat het nu gevonden is. Dat is heel goed mogelijk. Gisteren dus Cavendish. Ja. Cavendish ja, won, uh, heeft twee jaar moeten wachten op zijn 26 e overwinning. Dat is lang hoor. En uh, uh, hij is daarmee André Le Duc, de vooroorlogse winnaar voorbij. Die had er 25, hij heeft er nou 26. En alleen Eddie Merckx met 34 en Bernard Hino met 28 staan nog voor hem. Dus hij is de derde in het uh, aantal gewonnen etappes in de Tour. Dat is natuurlijk knap. Wat is er gebeurd in het begin? Nou, ja. 120 gevallen renners. Ik heb het een beetje voor je bijgehouden in de eerste zeven dagen. Ik heb je ook een... niet voor niets uitgenodigd. Nee, <laughs> precies, maar dat is een enorme stijging. En ook het aantal ernstige ja. blessures is enorm toegenomen. Hè? Het is trouwens dat in de eerste, de, de eerste keer, dat in de eerste week... 20 man zo erg geblesseerd zijn. In 2013 waren er 50 renners gevallen. Er waren 10 uitvallers, 6 door een val. Tony Martin onder andere, hè, met een hersenschudding. Ja. In 2014, 94 renners gevallen in de eerste week. 13 uitvallers, 10 door een val. En onder hen Cavendish en Vroom. Dat herinneren we ons allemaal nog natuurlijk. Maar dit jaar hebben we al 120 tevallenen. Ja, dus... En er zijn al 12 uitvallers, 10 door een val. En dat heeft zometeen heel veel invloed op de tijdrit, die deze keer laat in de ronde start. Want er zijn dus een aantal ploegen, die zijn, hun, hè, ja. die zijn hun sterke mannen kwijt. We hebben tien breuken tot nu toe. Michael Matthews, twee ribben. William Bonnet, een ruggenwervel. Tom Dumoulin, schouderblad. Simon Garens, een pols. Cancelara, twee ruggenwervels. Jack Bauer, kop van het bovenbeen. Michael Abassini, de arm. Thomas de Gent, een rib. En Tony Martin, sleutelbeen. Twee van die tien zitten nog in de Tour. Thomas de Gent en Michael Matthews. En je begrijpt niet waarom ze die leidensweg aangaan. Ja. Daar kun je alleen maar aan denken... als je weet dat ze zo'n geweldige voorbereiding hebben gehad. Net zoals Launen Stendam trouwens... die ook met de pleisters aan elkaar zit. Ja. En Adam Hansen. Die hebben weken getraind om in die Tour te presteren. En willen er dan niet uit. Maar ik vrees dat ze in de bergen allemaal eruit gaan. Dat is doodjammer. Ja, maar uh, we zijn met 20 Nederlanders gestart. Ja. Dat, is, dat is natuurlijk een record. Dat is veel. En ja. uh, we moeten er nu helaas al één inleveren. Dat doen we maar er komen er meer, hoor. Er komen er meer, ik denk ja. niet dat Laurens het dan met haalt. Nee, maar die, die hadden ze al bijna in de ambulance en die zeiden van... Ho, ho! Ja, ik ga, ik ga even verder. En dat is wel maar... een verhaal apart, man. Dat ik is geweldig. Net, ik heb net bij het asiel in Zandvoort een hondje opgehaald. want mijn, hondje, mijn oude hondje was overleden na elf jaar. Dat is een vrouwtje, want anders had ik me Laurens genoemd. Hoor. Ja, klopt. Het, het typische, trouwens, van al die valpartijen is... dat het niet komt door het grote aantal renners per ploeg... Maar dat het komt door puur stuurfouten, hè? Bonnet, Martin. Die ja. zijn absoluut eh, door, door stuurfouten aan het vallen gekomen... en hebben een heleboel mensen meegetrokken. En door die geweldig gladde wegen door de regen. Dat is natuurlijk wel, uh, wel jammer. Uh, maar wat je dan op een gegeven moment... ja, het is de Tour de France. Maar waar zijn de Fransen? De Franse renners? Ja, die zijn er gigantisch doorgezakt. En ja, vorig jaar waren ze 2 en 3. En die zat nou ergens 22 en 23 op. Ja. Ik weet niet hoeveel minuten... Maar laten we het positieve bekijken. Geesink, die ja. jaardige ellende heeft gehad, heeft zijn vader overleden, thuis situatie met zijn kindje. Die is nu iedere dag bij de top 30 geëindigd. En dat is natuurlijk fantastisch. Dat belooft nog wat voor de komende Dat belooft weken. wat. En misschien dat vandaag ook Mollema op die verschrikkelijke muur de Bretagne iets kan doen. Toch even over, over die tijdsverschillen. Uh, ik meen in de tweede etappe was de hele ploeg van Lotto ging onderuit. En die kwamen dus op een gigantische achterstand ja. al te staan. En dan hoor je die commentatoren al speculeren van... dat maken ze nooit meer goed. Ik zit, dan denk ik bij mezelf als leek. Dat duurt nog drie weken. Is dat nee. zo, kan dat zo van, van, van invloed zijn? Ja, vooral ook omdat de, de vier kandidaten voor de eindzegen... zitten allemaal heel kort bij elkaar. En die zullen dus bij elkaar blijven. En dan wordt het verschrikkelijk moeilijk om daar langs te kunnen grippen je, en je tijdsverschillen in te gaan halen. We okay. dus zullen het gaan controleren. Het zijn dus vier ploegen die controleren. Vergeet dat niet. Even voor de volledigheidshalve: dat is dus Lotto. Ja. Dan uh, nou mag jij. Pinkov. Uh, dus Contador. Ja, Contador. Ja. Quintana. Uh, ja, die. Wacht even, ja, ik heb mijn ding niet aanstaan. Albassini. En, en ja, de, de Italianen natuurlijk, met de, Nibali. Ja, dus ja. blij dat je er bent. En uh, we, ook een verrassing afgelopen week. Uh, de bolletjes trui. Ja, leuk, hè? Geweldig. Uh, dat heel e Eritrea staat op zijn kop. Ja, dat is wereldnieuws in e Eritrea. Ja, net stopte die en er stonden een heleboel mensen uit Eritrea langs de kant. En die jongen, die is, ik noem hem Daniel, hè, want ik kan die naam nou niet uitspreken. Nee, dat houdt op Daniel. Maar dat is natuurlijk geweldig leuk. Maar vergis je niet, die gasten hebben bergen die zijn hoger dan de Alpen... Daar in Eritrea. En die kunnen daar natuurlijk ontzettend goed op oefenen. En hij woont bijvoorbeeld op een hele hoge kol. En doet niets anders. Hij heeft vier weggetjes waar hij naar beneden en weer omhoog kan. Hij doet dus niets anders dan op die fiets trainen, trainen, trainen, ja. trainen. En ze zijn erg goed hoor. Je gaat ze nog zien in de bergen. Goed. Dus al een heel turbulente eerste week van de Tour achter de rug. Uh, wat verwacht je van de komende week? Ja, de ploegtijdrit gaat natuurlijk bepalend zijn. Maar deze keer niet de verwachte winnaars uit Australië. Ik heb geen idee wie gaat winnen. En er zijn natuurlijk ploegen die hebben bijna allemaal geblesseerde renners. Dus het is onvoorspelbaar. Het is echt onvoorspelbaar. Maar wel heel belangrijk, want je kan er natuurlijk een geweldige winst mee maken. Maar ik wil graag terug naar die eerste Tourweek. En, en, en, ja. Want ik ben zo trots als een aap met 27 uh, handen. <lacht> Utrecht. Ik ben een Utrechtse ja. jongen. Ja. En dat feest, wat daar gehouden is, dat is natuurlijk zo mooi... En de ASO heeft al gezegd dat ze dolgraag terugkomen in Utrecht... omdat het zo goed georganiseerd was. Nou, die eerste etappe, dat was natuurlijk prachtig... toen iedereen onder die dom doorkwam. Nou, een geweldig gezicht, dat is de hele wereld overgegaan. Met een verrassende winnaar, Rowan Dennis. Ik had daar absoluut niet op gerekend. De tweede etappe was geweldig, hè, naar Niltje Jans. Ja. Cancellara pakte daar het geel. Hollands weer? Hollands weer. De eerste vier dagen vier verschillende gele truidragers. Want uh, van de, op de muur van Hoei, daar pakte natuurlijk Vroem het geel. Daar en, had je de luisteraars vorige week al op geattendeerd. Hè? Ja, die, was, die muur, want het is echt de, een muur. Echt een hele zware. Die zit ook in, in een van de klassiekers. En, ja, en jammer dat Dumoulin daar ja. gewoon eruit moest. Dat was heel erg jammer. Toen kregen we de rit over de Kasseien. Prachtige rit, waarin Lars Boom heel sterk reed, de winnaar van vorig jaar. Maar die krijgt dan twee lekke banden op het einde. En valt dan helemaal ja. weg. Dat is natuurlijk heel jammer. En daar hebben de Fransen vorig jaar twee en drie... nu een enorme klap gekregen. Maar niet alleen de Fransen, ook de broertjes Jeets. Uh, die gingen geweldig op achterstand. Maar Pinot is gewoon kansloos voor de eindoverwinning. Terwijl heel Frankrijk op hem rekent. Maar die was boos. Die was ontzettend die boos. Die was boos. Ja, het, het ligt ja. natuurlijk ook aan hemzelf. Laten we wel zijn. Ja, maar... Voor een, voor als je niet, niet ingewijd bent, denk je van, wat duurt dat lang voordat hij ja. zijn fiets, een nou, nieuwe dat fiets, fiets kreeg? Dat dat duurt lang. Je moet je, die auto's kunnen natuurlijk nergens naartoe, dat is, nou. dat is het probleem. Wat wel heel mooi was, was dat uh, Westra, onze Friese deelnemer in de ploeg van, uh, van de Italiaan Nibali, dat die in de kopgroep zat en daar eigenlijk een bruggenhoofd uh, uh, vervulde. En dat was natuurlijk prachtig. Wat mij opviel was dat Vroem, en ik, je weet, ik heb steeds gezegd... Vroem gaat deze Tour winnen en iedereen lachte me uit. Maar dat Vroem zo ontzettend sterk reed. Trouwens ook Contador en Quintana, ze zaten er gewoon bij. Maar die Vroem, jongen, die heeft een stuurmanskund. Die ging bijna de, de, ja. de weg af en ik kwam weer terug. En dat heeft hij later in die etappe met die valpartij ook weer gedaan. Hè. Goed uit de beugel en toch weer overeind blijft. Vergeet ook niet dat Gezink en Mollema steeds in die kopgroep zaten. Hè? En ik heb het al gezegd, Gezink zit iedere dag bij de top 30. Dat is een hele verandering met het verleden. Nou ja, Laurens Sedam, dat weten we. Hij kon niet eens zijn vlees snijden s'avonds. Dat Meten. moesten zijn ploeggenoten doen. Sepp van Maaike, ook zo'n kans hebben voor die Kassei etap Twee keer lek. De hele rare dingen. Maar Martin, die won. En die kreeg de gele trui. Dus dat was de vierde gele trui in vier dagen. Wat ook opmerkelijk was in deze etappe... was de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Ik ja. vind dat knap hoe ze dat doen. En hoe ze dat, hoe ze dat filmen ook, Absoluut, ook, geweldig ja. goed. Toen kregen we de, wek, de, de vijfde etappe naar Amiens. En iedereen was bang, want iedereen dacht dat met die wind... alles op het kantje zou gaan. Maar het was een leuke, saaie, maar zeer nerveuze etappe... met veel valpartijen weer. En uh, de angst voor de waaiers overheerste. Greipel pakte zijn tweede winst. Zeer opmerkelijk, hè? De zesde etappe. Maar die dat kwam was... van ver, hè? Ja, die, die kwam, kwam van heel, heel ver. ver. Die kwam echt die, van heel ver. Moest uit zijn tenen. Ja. Nou, de zesde etappe, dat was uh, een beetje uitrusten. Behalve dan voor die man, Daniel uit Eritrea. Ja. Want wat deed hij dat mooi. Trouwens, vergis je niet, de ploegleider van die ploeg, Cornelissen... die zou maar drie dagen komen, maar die blijft nou natuurlijk. Dat is de man die het plan bedacht heeft, hè? Ah, Oké. Okay. Uh, dat is een geweldige het ploegleider achter. Een goede, uh, goed oud coureur, maar ook een geweldige, geweldige ja, zeg maar, nadenk... In ja. gebeuren. Nou, Stibar won daar. Heel knap, de veldrijder. Die in zijn eerste ronde van Frankrijk gelijk een etappe pakt. Vroem was de leider. Heeft niet de gele trui aangetrokken. Er is dus een dag geen gele trui in nee. de ronde van Frankrijk. Dat, dat is, dat is heel terecht. Ja, terecht. Hartstikke leuk. Nou, Leverrol Fougere. Met dat enorme kasteel. Dat hebben we gisteren gezien. Ik vond het allemaal een beetje tegenvallen. En vandaag dus naar de muren van Bretagne ja. Waar alleen die laatste twee kilometer belangrijk zijn. Doorslaggevend. Let door. maar op Contador. Je favoriet voor de Tour, zei je vorige week. Vroom, nog steeds. Nog steeds? Ja. En komende week, welke etappes moeten we in de gaten houden? Nou, in ieder geval dus de ploegertijdrit, de negende etappe. Dat is morgen, en dan krijgen we een rustdag. En dan krijgen we de 14e juli, en dat is altijd een speciale dag in Frankrijk. Zeker als de Fransen het goed doen, maar dat is een beetje wat moeilijk. Dat is van Terbe naar La Pierre Saint-Martin. Hoge pieken, diepe dalen. We gaan de bergen in, en dan wordt het echt de Ronde van Frankrijk. En duidelijk op, Pacing is heel erg sterk. Dank voor deze wijze woorden, Henny. <laughs> Wij gaan het volgen. Uh, na de volgende plaat, de evenementagenda, maar niet uh, nagelaten. Henny. top dat je het voor ons bij wil houden. We, gaan het, we hebben het er al over gehad. We gaan het volgend jaar in een ander format gooien. Iedere Dank. dag, hè? Ja, iedere dag. Iedere zet, dag? Hoe? Ja, iedere dag. Ja, daar weet jij nog niks van. Nee. Nou, Gaat je ook helemaal nog niks Oké. Okay. Maar goed, Henny, bedankt. Tot volgende, Hennie, tot volgende week. Henny, tot volgende week. And it is Barry Manilow and hey Mambo! Trabajando.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 je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Z zet hem vast oh, oh. op CFM vanuit Zandvoort. Zo is het maar dit. Het is vijf uh, over half vier, de evenementen in de Albert-Jan. Ben je er klaar voor? Nou, gezien de tijdsdruk, ja, ja, ja. Ik toch een beetje... zweet op je voorhoofd. Nou hè? En of. Ik zal het proberen op de Martijn van Nieuwkerk wijze te doen. Nou, dan gaat het uh, <laughs> rap genoeg. <laughs> Goed, eh, luisteraars van dit programma, het kan u niet zijn ontgaan... dit weekend natuurlijk de DTM op het circuitpark Zandvoort. En eh, tegen de klok van kwart voor vier, tien voor vier gaan we weer schakelen. Want dan heeft Willem van Densen ongetwijfeld de uitslag van de qualifying... van de DTM voor de race die om zes uur vanavond eh, van start gaat. En eh, een groot evenement natuurlijk vanavond... in het centrum van Zandvoort Dancing in the Street. Het begint allemaal om acht uur, formeel. Maar je kan natuurlijk om zeven uur ook al het dorp in. En prominente Zandvoortse DJ's op diverse podia in de Haltestraat, Kerkplein en Dorfplein. En dat allemaal vanavond tijdens het eerste grote muziekfestival in Zandvoort. Er zijn er in totaal vijf. En vanavond de aftrap met Dancing in the Street. Wat op 12 juli ook begint is de Recreade. En de Recreade is een vrijwillige stichting in de Zandvoort... die ieder jaar in de zomervakantie twee weken kinderactiviteiten verzorgt. De Recreade organiseert voor de 48ste keer... twee weken vol met activiteiten voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Meer informatie uh, over deze Recreade kunt u vinden op www.recreade-zandvoort.nl www ook op 12 juni vanaf juli vanaf 10 uur bent u van harte welkom op het gasthuisplein. Want dan is het tijd voor de.. Heb je hem weer? Jutters kofferbakmarkt. In één keer goed, hè? Als je me vaak genoeg oefent, dan op een gegeven moment lukt het wel. Jutters kofferbakmarkt. Op het gasthuisplein 12 juli. Vanaf 10 uur morgens tot 4 uur middags. En dat allemaal georganiseerd door On-Air Events. En beter bekend uh, Roy van Buringen. Dan vanaf uh, 18 juli is het tijd voor de Kids Fun World. Op het Badhuisplein en de aangrenzende Boulevard is het dit jaar. Geen kermis meer in de vorm van het afgelopen jaren... maar er komt een Kids Fun World met leuke attracties voor kinderen. Dat allemaal vanaf 18 juli tot en met 9 augustus... op het boulevard en wel name het Badhuisplein. Ook op 18 juli vanaf 1 uur tot 11 uur s'avonds... bent u van harte welkom op de Safari Beach Club. Want dan is het weer strandverblijf. Het ultieme strandfeest komt eraan. Dansen met je blote voeten in het zand... losgaan in de ballenbak en chillen en springkussens... met een bucket sangria in je hand. Op strandverblijf kan het allemaal. Dat allemaal op 18 juli bij Safari Beach Club... strandafgang Pauluslood nummertje 2... vanaf 1 uur s middags tot 11 uur s'avonds. Meer informatie kunt u uiteraard vinden op www.facebook.com slash events. Dan is het ook weer op 18 juli tijd voor Swing Station Beach Party. En dan hebben we het over de haven van Zandvoort, Boulevard, Paulus, Lood. Dat begint allemaal om half zes en duurt tot 12 uur s'nachts. Voor de negende uh, jaar alweer organiseert Swing Station strandfeesten... voor Friendly 30 Up, dus de, boven de 30. En natuurlijk is Zandvoort de place to be. Dit jaar zijn de feesten, de eerste was op 27 juni... dan krijgen we dus 18 juli, 1 en 29 augustus. Dat allemaal bij de haven van Zandvoort. Meer informatie over deze feesten kunt u terugvinden op www.swingstation.nl En op 19 juli wordt ook weer gereisd op het circuitpark Zandvoort... en wel aan de burgemeester van Alphenstraat 108, wie weet het niet. DNRT Racing Days, gratis toegang voor bezoekers... dus bent u dan lekker op vakantie in Zandvoort... en ga dan naar dit laagdrempelige race-event op 19 juli. En dan hebben we op uh, Ayuma Summer Festival op zaterdag 25 juli organiseert Ayuma haar eerste festival op het Zuidstrand van Zandvoort. Ayuma Summer Festival. Dat begint dan om half elf smorgens en duurt tot tien uur s'avonds. En Ayuma is te vinden op de Zuidstrand nummertje 2. Meer informatie kunt u natuurlijk vinden op de webpagina van Ayuma www.ayuma.nl. 25 juli het grote Ayuma feest. En last but not least op 26 juli is het weer tijd vanaf 9 uur morgens tot 4 uur middags voor de vlooienmarkt en die wordt gehouden op het circuitpark Zandvoort. Gebruikte spullen, curioza en antieken, zijn de items... die men in veelvoud op deze vlooienmarkt kunt aantreffen. Goed snuffelen kan nog wel eens voor leuke artikelen zorgen. Dat allemaal op 26 juli vanaf 9 uur morgens tot 4 uur s middags... op de locatie is het circuitpark Zandvoort. Tot zover. Dankjewel, Albert-Jan. En wil je het even meer te nalezen? Download dan de CFM-app. Zet je radio in het veld.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 Mocht even je aandacht, uh, Vos? Jazeker! Ja, er? Ja, ik ben er! Heel mooi, heel mooi. Ja, denk ik denken we meteen aan Ruud Jans, hè? Onze ja, collega. Ja, afgelopen donderdag getrouwd. Afgelopen donderdag, getrouwd, hè? van harte gefeliciteerd, Ruud en Angela. Hij heeft gelijk zijn profielfoto uh, op alle uh, social media aangepast, hè? Ja, dat hij die handtekening zit, hè? Ja, toch? ja, ja. Hij is, hij is nu echt. Uh, echt uh, dat, dat niemand dat ook gemist heeft, dat moment. Nee, hij was er een week niet, maar dat was de reden. Dat was de reden. Hij moest zich geestelijk voorbereiden, zullen we maar zeggen. How van Haakte, van Haakte, van Haakte, van Haakte. It is love and marriage. <laughs> love and marriage, love and marriage, go together like a horse and cow. an institute you can't disparage. Ask the local gentry, and they will say it's elementary. Try, try, try to separate them. It's an illusion. Try.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 Nee, that's Try, try, try and you will only come to this conclusion: love and man. Ja, afgelopen donderdag is hij getrouwd, onze Ruud Jalsen. te Tezamen met uh, Osla van harte gefeliciteerd nogmaals namens ZFM Software. Het gaat helemaal goed komen hoor, met jullie huwelijk. Zeker weten. Het is 13 minuten voor 4 uur geworden. We hebben de kwali achter de rug van de DTM race van vanavond, 6 uur. En daarom schakelen we weer snel over naar het circuit. ZFM Race ZF Radio, Pit Report... En daar is onze razende race reporter Willem van Denzen aanwezig. Nogmaals, okay. goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag. Ja, je zei al, uh, de kwalie is achter de Russen, rug van de DTM. We zijn op de Squio weer verder. Uh, we zijn bezig met de Formule 3 race. Uh, de tweede uh, van dit weekend. Ze rijden de drie, maar ze rijden nu langzaam achter de safety car. Dus ik heb even tijd om uh, nog even terug te gaan naar de DTM en de kwalie. De kwalier, uh, ja, die is toch wel opmerkelijk. Uh, in de top 10 vinden we zeven BMW's terug van de acht. Dus uh, BMW, toch wel, uh, ja, dood. De dominante aanwezigen hier vandaag met op de eerste plaats Park Voes. Tweede, de kampioen van afgelopen jaar, Marco Rietman. Derde de Portugese Antonio Felix da Costa. En vierde onze Belgische vriend Maxime Martin. Op de vijfde plaats dan de eerste Mercedes met Terry Pettit. En op de zesde plaats vinden we terug een andere Brit, Jamie Green. En die rijdt in een Audi. En op dit moment de leider in het kampioenschap DTM. Kijk toch nog even naar de tegenvallers. En ja, dan vinden we op plaats nummer 1. helemaal uh. <laughs> 19 uh, terug uh, Matthias Ekstreum. Nou, DTM voor de 15e keer hier op Zandvoort, 15 jaar al uh, DTM. En al die 15 jaar uh, heeft hij Ekstreum uh, meegedaan. Hier viermaal winnaar geweest. Mm. Uh, Altijd uh, voor Audi uh, uit blijven komen. loyaal aan het merk dus. Uh, maar dit jaar uh, zit het uh, in ieder geval op de zaterdag uh, niet in uh, voor die uh, Ekstreum met zijn uh, 19e plaats. Uh, Even teleurstellend. Ook al ja, mag niet zeggen oude bok, maar iemand die al jaren DTM doet, uh, tien jaar en meer zelfs wel bij verschillende merken. Onder andere al dit jaar bij uh, Audi, Timo Scheider, die vinden we zelfs terug op de 21ste plaats. En een extra uh, formule 1 coureur, uh, ooit kampioen geweest in DTM, Paul, die rest daar ook oh, heel tegenvallend. Op plaats nummer 22 uh, met zijn Mercedes. Maar goed, uh, morgen gaan ze sowieso in de herkansing, eerst vanmiddag nog tijd. Dus de race, maar dat wordt lastig voor die mannen. Maar misschien is het morgen met andere weersomstandigheden. Niet zo warm als vandaag. ...weer helemaal anders en uh, past het circuit beter bij Audi of uh, bij Mercedes. Dus dat gaan we morgen zien. Wat we nu zien is uh, race 2 van de Formule 3. Vanmorgen een race wat, uh, die uh, werd gewonnen door de Italianen Gio Bonardi ...met op de tweede plaats uh, Roos, en derde Marcus Poemen. Zojuist uh, bij de start uh, ja, uh, ging het toch weer even mis... ...met uh, kampioenschapsleider uh, Leclerc, uh, die uh, lens hoe heet hij al je gezorgd naam? Nou, dat moet je weten. Oké. een dan is uh, Ja, een Formule 3-coureur uh, die dit seizoen al uh, eerder voor optie heeft gemaakt uh, door uh, middel van verschillende aanrijdingen en zelfs zelfs een wedstrijd uh, geschorst was. Nou, hier ging hij uh, de muur in uh, bij de pitpomp uh, aan het eind uh, net even uh, na de start. Hij werd daarbij moet ik eerlijk uh, zeggen, wel geholpen door uh, Leclerc. Uh, de Strol, dit keer niet uh, de schuldige drank. Strol, een uh, jongen uh, ja, die met toch wel het uh, kapitaal van huis uit uh, in die formule 3 aanwezig is. Zeker heeft de stuurbank kunst maar of het groot uh, talent is, uh, ik weet het niet. Talent, uh, ja, hij heeft wel de mogelijkheid om uh, alles uit de kast halen uh, iedere mogelijkheid aan te grijpen. Zijn vader is onder andere direct uh, Eigenaar van Tommy Wilfiger. Nou, dan weet je wel dat over het muntje. Dat hebben ze ook gezien een paar weken terug. Uh, toen heb ik gewoon twee dagen de circuit afgehuurd. Uh, om samen met de Rozenquist... Uh, die hem een beetje uh, een rijderscoach voor hem is. Uh, met Formule Masters uh, de baan te leren kennen en alles. En ja, dat had ze vrucht afgeworpen, want hij palafiseerde zich wel op een nette vierde en vijfde plaats. Helaas kwam hij in race 2 niet verder als. Uh, Eindpitmuur met een hoop schade. Mm. Nou, morgen kan hij dat uh, opnieuw gaan proberen. En we gaan zien wat dat brengt. Uh, inmiddels is de safety car naar binnen gegaan. En zien we rozenklisten aan de leiding uh, van deze race. Hier nog een uh, kleine 20 minuten gaat duren. Ja, Willem nog even terug naar de DTM. Zojuist de kwalificatie dus gaat voor de eerste race die vandaag plaatsvindt om 6 uur. En ja, de, de jonkies doen het even wat beter dan de bekende oude namen. Dat hebben we net van jou gehoord. Nou, even een ja. vraagje. Morgen hebben we dus weer een race. Wordt er dan ook weer opnieuw gekwalificeerd? Ja, ja morgen hebben we wederom een uh, kwalificatie. Dus vandaar uh, dat ik ook zei, nou ja, morgen kunnen ze in de kansingen. Ook uh, morgen wonen uh, we maar dan wat vroeger als vandaag een uh, kwalificatie voor de DTM en ook een race. De race die morgen begint op 2 uh, uur. Voor degene die uh, de race om 6 uur uh, ja, die, uh, niet live bij uh, kunnen zijn. Zet om 5 uh, voor 6 uh, uh, AFD aan Duitsland heen uh, en je ziet weer prachtige beelden van Het zal zon niet alleen van de circuit, zijn. voordat de start uh, gaat zo uh, onwaarschijnlijk vast wel uh, wat uh, mooie beelden gaan zien vanuit de lucht van het strand. En wat is een mooie Amsonvoort uh, promotie op zo'n mooie dag uh, wereldwijd op tv uh, met een prachtig volgevuld strand. Ja, elk jaar is dat weer uh, genieten, Willem, als je die belden ziet. Echt geweldig. Ja, ja en zeker op een dag als vandaag. Uh, ja, wat, wat wil je nog meer? Hey ja. Willem, uh, dankjewel voor uh, dit moment. Zometeen in het uh, derde en laatste uur, dan komen we graag weer bij je terug. Ah, Oké, okay, tot zo. Tot zo, Willem van vanaf het Circuitpark Zandvoort. Ja, en dan gaan wij even naar Parijs toe. Zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Hier is Kenny B en Parijs. Fres morgen in Parijs. Oh business je I'm I'm bonjour tu es très belle Et Je suis né Oh Je parle un petit peu français Et excité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 Yeah. Hit, deze Kenny B, Parijs. Het is bijna vier uur, zometeen na het nieuws weer van vier uur. Zijn Albert-Jan en ik er nog een uur lang. Graag tot zometeen. En Shepard is de laatste voor vier uur.